UK, de onderzeeboot, gaat met pensioen. In een grote zee, hier ver vandaan, waren een heleboel onderzeeboten aan het werk. Alle onderzeeboten hadden een naam van twee letters. Op een dag moest de onderzeeboot UK zich melden bij de sleepboot in de haven. Hij was te oud geworden voor het zware werk... Daarom moest hij lichter werk gaan doen in een lijmfabriek. Daar moest hij voortaan met zijn motoren lijmmachines aan de gang houden. Zijn beste vriend, de kleine ronde WZ... die onderzoek deed op de bodem van de zee... was met hem meegevaren naar de haven. Vaarwel, WZ, zei UK. Hou je haaks, UK, antwoordde WZ. Misschien is je nieuwe werk best leuk. En wie weet... Kom je onderweg, AA wel tegen. AA was de eerste onderzeeboot die ooit was gebouwd. Er werd verteld dat hij nog van hout was gebouwd en dat hij roeispanen had in plaats van een motor. Toen UK nog klein was, had hij ademloos geluisterd naar de verhalen over AA. Hij zou op een stil plekje ergens op zee wonen. Alleen als er een onderzeeboot in moeilijkheden was, kwam hij tevoorschijn, werd er gezegd. Als AA werkelijk bestond, zou hij er wel voor gezorgd hebben dat ik niet werd overgeplaatst naar de lijmfabriek, dacht UK. Hij meldde zich bij de sleepboot. Waarom ben je zo laat, mopperde die. Ik heb vandaag nog meer te doen. Hij maakte een zware ketting aan UK vast en trok de verdrietige onderzeeboot achter zich aan. Ze waren nog maar net onderweg toen de golven hoger werden. We krijgen storm, riep U.K. naar de sleepboot. Kunnen we niet beter teruggaan? Hmm, ik ben niet bang voor een beetje storm, bromde de sleepboot. Maar hij was nog maar net uitgesproken toen de storm losbrak. De golven sloegen over het dek van de sleepboot. Help, riep de sleepboot. Ik geloof dat ik ga zinken. Opeens brak de ketting waar U.K. mee aan de sleepboot vast zat. U.K. liet zich meteen naar de bodem van de zeezakken. De onderzeeboot keek op zijn zeekaart om te zien hoe ver hij van de haven was. Hij keek op de brandstofmeter en zag dat hij nog net voldoende brandstof had om bij de haven te komen. Hij startte zijn motor. Op dat ogenblik hoorde hij geroep. Het kwam uit een dicht bos van zeewier. UK zocht met zijn kijker de omgeving af. Hij dacht dat hij in de verte tussen het zeewier iets zag bewegen en hij ging erop af. Even later ontdekte hij een grote inktvis. In een van zijn lange armen hield hij een vismannetje gevangen. UK botste zo hard hij kon tegen de inktvis op. Die liet het vismannetje los en begon toen met UK te vechten. U.K. zette zijn motor op volle kracht achteruit, maar het was al te laat. De inktvis spoot een flinke straal inkt over de onderzeeboot en zwom weg. Terwijl U.K. de inkt zo goed mogelijk wegveegde, kwam het vismannetje naar hem zwemmen. Pas toen zag U.K. hoe vreemd het vismannetje er eigenlijk uitzag. Een vismannetje, dacht hij, die heb ik nog nooit eerder gezien omdat U.K. zo uitgeput was van alles wat hij had meegemaakt, viel hij in slaap. Hij werd wakker omdat iemand op zijn neus tikte. U.K. keek op en hij kon zijn ogen niet geloven. Naast hem lagen A.A., de oudste onderzeeboot, en het vismannetje dat meteen op U.K. sprong. A.A., ah, ah, u bestaat dus echt, of droom ik? riep U.K. Natuurlijk besta ik, lachte AA. En dit is mijn vriend Devo. Hij heeft me verteld dat je hem uit de arm van een inktvis hebt bevrijd. Mm, maar hij heeft een staart in plaats van benen, stamelde Uka. Ik ben geen gewone man, maar een zeemeerman, zei Devo. En omdat ik in de zee leef, heb ik niets aan benen. Ik zorg met mijn vissen voor de veiligheid in de zee. Ga maar met me mee, zei AA, toen UK van zijn verbazing was bekomen. Ik zal je naar de stad van de rustende onderzeeboten brengen. Bedoelt u dat ik niet naar de lijmfabriek hoef? vroeg UK. Natuurlijk niet, zei AA. Maar mijn brandstof is bijna op, zei UK. Dat geeft niet, zei AA. Ik zal je wel slepen. Een uur later kwamen ze aan in de stad waar tussen hoge gebouwen door een heleboel grote en kleine, maar allemaal oude onderzeeboten rondvoeren. Welkom in de stad van de rustende onderzeeboten, zei AA tegen UK. Een paar dagen later stond UK bij het brandstofstation in de stad van de rustende onderzeeboten toen hij een bekende stem hoorde. Het was de moeder van zijn vriend U.B., die hij hier had leren kennen. Hallo, U.K., zei ze. Heb jij U.B. gezien? Ik kan hem nergens vinden. Nee, ik heb hem niet gezien, antwoordde U.K. Maar ik heb straks een afspraak met mijn vriend Devo. Hij komt overal. Misschien weet hij wel waar U.B. is. U.K. voer naar de grote zandhoop waar hij met Devo had afgesproken. Heb jij U.B. vandaag ergens gezien? vroeg U.K. Nee, zei Devo. Maar ik heb er ook niet op gelet, U.K., want al mijn vissen zijn ziek. Ik ga straks naar vader Neptunus om hem om raad te vragen. Als je meegaat, kun je hem vragen of hij weet waar U.B. is. Toen U.K. en Devo bij de grot van vader Neptunus aankwamen, zagen ze dat A.A. bij hem op bezoek was. Dag, U.K. Dag, Devo. Misschien kunnen jullie ons helpen, zei AA. We hebben een groot probleem. Het zeewater wordt steeds minder zout. Daarom zijn mijn vissen natuurlijk ziek, riep Devo. Vader Neptunus knikte bedroefd. Hoe komt het eigenlijk dat zeewater zout is, vroeg UK. En Neptunus begon te vertellen. Heel lang geleden was er een man die een tovermolen had... Die molen maalde van alles zonder dat de man iets in de molen hoefde te doen. Als de man zei, maal peperkorrels, dan kreeg hij peper. En als hij zei, maal koffiebonen, dan kreeg hij net zoveel gemalen koffie als hij nodig had. Maar op een dag werd de molen gestolen door de kapitein van een zeeroverschip. Hij nam de molen mee aan boord en voer weg. Het schip was op weg naar een ver land om een lading zout te halen. Maar onderweg, dacht de kapitein, waarom zou ik zout gaan halen als de molen net zoveel zout voor me kan malen als ik nodig heb? Dus toen de kapitein zei, maal zout, begon de tovermolen meteen zout te malen. Al snel was het hele schip volgeladen met zout. Alleen wist de kapitein niet hoe hij de molen moest laten ophouden met malen. Het schip werd zo zwaar dat het naar de bodem van de zee zonk. En de molen bleef maar doormalen. En daarom werd het water in alle zeeën zout. Maar sinds gisteren moet de molen zijn opgehouden met malen. Iemand moet gaan onderzoeken waarom de molen het niet meer doet, zei A.A. Het wrak van het schip ligt in een diepe spleet van de zeebodem. Wij gaan meteen kijken, zeiden U.K. en Devo. Toen ze bij het schip kwamen, ontdekten ze dat de molen er niet meer was. Ze zochten de hele omgeving af. Plotseling werden ze door een sterke stroom meegesleurd. Zwemmen, Devo, zo hard je kunt, riep U.K. Maar het was al te laat. Ze werden door de stroom in een diep en donker gat getrokken. U.K. deed zijn lichten aan. Hij keek om zich heen en zag U.B. U.B., wat doe jij hier? vroeg hij. Hallo U.K., hallo Devo, zei U.B., dus jullie zijn ook ingeslikt. Ingeslikt? Wat bedoel je? vroeg Devo verbaasd. We zijn ingeslikt door een walvis, zei U.B., je wilt zeggen dat we in de maag van een walvis zitten, vroeg Uka. U.B. knikte. Ik kan het haast niet geloven, zei Uka. Hij was nog maar net uitgesproken toen de drie vrienden de walvis hoorden kreunen. O, oh, oh, wat ben ik misselijk. Dat roept hij al de hele ochtend, zei U.B. Hij moet wel erg ziek zijn. Opeens zei Devo, geen wonder... Het water in zijn maag is ook verschrikkelijk zout. Ik geloof dat het zout uit die molen komt, zei UB. De tovermolen, riep UK. De walvis heeft de tovermolen ingeslikt. En er komt nog steeds zout uit. Geen wonder dat de walvis zo misselijk is, zei Devo. UK sleepte de molen naar de bek van de walvis. Ik ga dood. Ik weet het zeker hoorde ze de walvis zacht jammeren. De volgende keer dat hij zijn bek opendoet... moeten we zo hard we kunnen naar buiten varen, zei U.K. tegen U.B. Houd je maar aan mij vast, Devo. Oh, ik ga echt dood, kreunde de walvis. Varen, nu, riep U.K. Ze voeren zo vlug ze konden uit de bek van de walvis. U.K. liet de molen gauw los, zodat hij op de bodem van de zee terecht kwam. Wonen maalde gewoon door en langzaam aan werd het zeewater weer zout. Terwijl de drie vrienden teruggingen naar de stad van de rustende onderzeeboten, hoorden ze de walvis zeggen, Ik voel me al een stuk beter. Dat kan wel kloppen, grinnikte Uka. Uka had het heel best naar zijn zin in de stad van de rustende onderzeeboten. Zijn vriend Devo liet hem elke dag een ander mooi plekje in de omgeving zien. Op een middag bracht Devo zijn vriend naar een prachtig groot koraalrif. Wat zwemmen hier mooie vissen, zei Uka. Bij het koraalrif wonen de mooiste vissen van de wereld, zei Devo. Kom maar eens mee, dan laat ik je een zeester zien. Kijk, daar is hij al. Vind jij hem niet mooi? ogenblik hoorden ze boven zich luid gekraken Wat was dat? riep Uka Kijk uit, het koraalrift stort in riep Devo. En hij had gegeven. Er braken grote stukken koraal van het af. Houd je aan mij vast Devo, riep Uka Ik ga duiken Maar het was al te laat Een groot stuk koraal viel boven op hem Zodat ze in een diep gedeelte van de zee terecht kwamen Uka en Devo kwamen met een klap op de bodem terecht. Geschrokken keken ze om zich heen, maar omdat ze zo diep in de zee terechtgekomen waren, was het er pikdonker. Uka deed zijn lichten aan. Even later kwamen er twee vissen naar hen toe zwemmen. Wat zouden dat voor dingen zijn? vroeg de ene vis aan de andere. Ik weet het niet zeker, maar dat ene ding lijkt wel een sardineblikje zei de ene vis. En hij wees met een van zijn vinnen naar U.K. Dan is dat andere kleine ding vast een sardientje, zei de eerste vis. Ik ben geen sardientje, zei Devo beledigd. Ik ben een zeemeerman en dit is mijn vriend U.K. Hij is een onderzeeboot. Nou, wat jullie ook zijn, wees maar voorzichtig, want slok op is in de buurt, zei de tweede vis. Zijn stem trilde van angst. Wie is Slokop? vroeg Uka. Een heel grote vis die alles wat hij ziet opslokt, zei de andere vis. Opeens hoorden Devo en Uka een vreemd geluid. Slok, Slok, Slok. Wat was dat? vroeg Devo. Kijk uit, daar komt Slokop, riepen de vissen die zich vlug achter een rots verstopten. Devo en UK zagen vlakbij een enorme vis met wijd open gesperde bek voorbij zwemmen. Hij slokte alles op wat hij op zijn weg tegenkwam: zand, vissen, zeewier en stenen. "We kunnen beter teruggaan naar huis. Houd je vast, Devo," zei UK. Hij startte zijn motor. Een uur later waren ze thuis. UK viel meteen in slaap. Uka droomde van een heel grote vis die alles opslokte toen hij wakker werd van het geluid van zijn wekker. Het is nog donker, geelde hij. De wekker is vast stuk. Ik ga weer lekker slapen. Maar even later werd hij weer wakker omdat er iemand hard op zijn deur klopte. Wie is daar? riep Uka. Ik ben het, hoorde hij Devo roepen. Wat doe jij hier midden in de nacht? vroeg Uka. Het is geen nacht, Uka. Het is al dag. Maar het is nog donker, riep Uka. Ja, er is iets vreemds aan de hand. Ik denk dat het te maken heeft met het koraalrif dat gisteren is ingestort. Ga je meekijken? Een uur later waren ze bij het koraalrif. Toen ze boven water kwamen, zagen ze dat een groot tankschip op het koraal was gevaren. En uit het schip liep een dikke straal olie. Daarom is het onder water zo donker, zei U.K. De zee is bedekt met een laag olie. Wat moeten we doen, U.K.? vroeg Devo. Het lijkt me een aardig werkje voor Slokop, lachte U.K. Hij ging twee van zijn vrienden ophalen. Met hun drieën doken ze diep naar beneden, naar de plaats waar Slokop woonde. Ze hadden alle drie één punt van een groot net vast. Even later hoorden ze... Slok. Slok, slok. Daar is hij, riep Uka. De drie onderzeeboten lieten een net over slok opvallen en trokken hem toen omhoog naar het koraalrif. Daar lieten ze hem weer los. Slok, slok, slok. Maar dit is lekker. Mm, heerlijk, ik heb in tijden niet zulke lekkere vette zwarte olie gegeten, hoorde ze slok op zeggen. Een uur later. Als alle olie verdwenen. De drie onderzeeboten en hun vriendje Devo keerden terug naar de stad van de rustende onderzeeboten, waar ze door AA werden verwelkomd. Ik heb weer gelijk, zei hij. Oude wijze onderzeeboten horen vrij te kunnen rondwaaien, want hier kunnen ze nog heel nuttig werk doen.